Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van Midden-Brabant heeft last van een stroomstoring. Volgens energiebedrijf Inexis zitten mogelijk 100.000 huishoudens zonder stroom. Op sociale media melden mensen uit onder meer Tilburg, Kaatsheuvel, Morgestel en Gilze dat ze geen elektriciteit hebben. Volgens Omroep Brabant zouden in Tilburg alle verkeerslichten zijn uitgevallen. Ook rijden er door de stroomstoring van en naar Tilburg geen treinen. In de Mexicaanse kustplaats Cancún zijn deze week acht mensen dood op straat aangetroffen. Alle slachtoffers zijn door geweld om het leven gekomen. De stoffelijke resten van drie mannen lagen in plastic zakken. Twee van hen waren onthoofd. Volgens de Mexicaanse autoriteiten hebben de moorden te maken met conflicten tussen drugskartels.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 UNICEF slaat alarm over het lot van een half miljoen gevluchte Rohingya kinderen die in overvolle vluchtelingenkampen in Bangladesh zitten. Als er niet snel iets gebeurt dreigt er een verloren generatie te ontstaan, zegt de VN kinderrechtenorganisatie. Volgens UNICEF is dringend internationale hulp nodig. De kinderen zitten in overvolle kampen en in die kampen volgen weliswaar zo'n 140.000 kinderen onderwijs. Maar de klaslokalen zijn overvol en het ontbreekt aan drinkwater en andere voorzieningen. Het weer, eerst veel wolkenvelden, soms ook zon. Vanmiddag vanuit het westen buien. In het oosten kan voor die tijd ook een lokale bui ontstaan. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanaf morgen is het enkele dagen koel en wisselvallig. Vooral zaterdag valt er flink veel regen bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.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 naar Milo met het nummer Howling at the Moon op zaterdag 18 augustus 2018 bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Het Goedemorgen, koor. Het tweede uur alweer. We zijn er. En aan tafel is inmiddels aangeschoven Jackie Bogert. Bogert. Met een D. En niet met een T, zoals hij stond. <laughs> en je bent van het, uh, van het park. Nou, het pakhuis is de laatste tijd een beetje in het nieuws over ja, wat gaan we doen met het pakhuis. Ja. Um, ik weet uit uh, eigen ervaring dat uh, het pakhuis toch wel in een behoefte voor, uh, voorziet voor elk wat wils Juist, ja. en als je iets hebt wat je niet meer wil hebben en wat je zonde vindt om weg te brengen dan kun je het daar brengen Ook dat, ja. en als je wat zoekt en je wilt die nieuw kopen dan kun je het daar halen ook dat is, uh, ja. Dat is en het is natuurlijk ja. in de tijd uh, dat het begon, uh, een beetje kleinschalig... is het uh, best wel uitgegroeid tot, uh, tot echt een pakkenhuis. En nu, ja, jullie zitten natuurlijk tijdelijk op het terrein van de Corodex. Ja. En daar zijn plannen voor, voor dat terrein. En daarna? Daarna. Is wel een heel groot vraag nou Ja, kijken. Laat ik even starten dat uh, Annette, mijn zuster, uh, het, het eigenares van het pakhuis is. Maar die is natuurlijk nu aan het werk. Dus vandaar ja. dat, uh, dat ik hier even zit. En uh, nou, het verdoet in een enorme behoefte in Zandvoort. Er worden enorm veel spullen gebracht en ook enorm veel spullen weer opgekocht uh, door andere mensen. En uh, dat, ja, dat gaat van een uh, paar vorken tot uh, enorme kasten en bedden. Dat is echt ongelooflijk wat er allemaal uh, gerecycled eigenlijk wordt. Ja, en je zit en natuurlijk is... op een heel mooi terrein. Dat is natuurlijk ja, het ja, is een ideaal terrein om spullen op te slaan. En, uh, een grote fabrieksport. Ja. Kun je ze naar binnen met ja. de vrachtwagen. Ja, het Dat is echt ideaal, ja. Ik ja, ja. vind daar zoiets over. Zeldzaam, ja, nee, ja dat is echt heel lastig. Ja. Hoe, hoe, hoe is de oppervlakte, hoe groot is dat om voor de mensen even een idee te hebben? Jeetje, ja. Nou, dat is voor wat... de mensen die er nog niet zijn geweest. Nee, maar ik denk nou, die zijn er bijna niet. Geweest. Maar voor de nou, mensen ja, die dat is... denk maar, dus maar een... aan een grote fabriekshal. En die is in een aantal units stukjes verdieelt. hè? En, uh, ja. Ja, ja, het is echt en, huge is, een, een, een, is het. Heel groot. Een hal met kleding, tweedehands kleding. wat heel veel verkocht wordt ook. En heel veel ingebracht. En ja, meubels. Een halletje met meubels. Maar goed. Zeven jaar, hè? Of ja, zo, ja zo Ongeveer zeven jaar. jaar. Nou, ja, weet ik dat. dat ja, dat zeven ja. dat jaar geleden, zeg maar. Toen ze daar naartoe ging. Er in de eerste instantie is gezegd: van Het, was een, het, is, het is tijdelijk. Ja. Dat wist ze dus ook. Dat is ook. altijd gezegd. Dat Altijd het. Uh, tijdelijk. Ja, dat het zou voor een jaar zijn, ja. heb ik volgens ja, mij. een jaar of twee jaar. Ja, jaar of twee want, jaar zou het uh, uh, ja. max zijn. Nou, er is natuurlijk steeds een stukje verlenging heeft ja. er uh, plaatsgevonden. Ja. Stilzwijgend. Uh, nou, dat is wel met de kei. Uh, in, in een contract vastgelegd. Dat is niet. Uh, en en de, de gemeente heeft het gedoogd inderdaad. omdat hij ja. Niet, uh, ja, er waren er toen nog wat, wat issues. Want de gemeente vond dat uh, detailhandel daar niet uh, plaats ja, hoorde klopt. te vinden. Ja. Uh, er was toen ook nog een issue dat de gemeente Zandvoort uh, samenwerkte met de Schalm. En daar ook subsidie aan gaf. En klopt. die vonden dan ja. dat er weer een bedreiging was. Ja. Maar ja, ik ja. ga niet naar Arlem toe als ik... Uh, dan word ik het ook Nee, nee, nee. Ik wil eens antwoord. Yeah. Maar heeft Annette uh, dan altijd wel in haar hoofd gehad van luister, ik zit hier op een geleend stukje. En ja. het, het, het zal misschien wel iets langer duren dan de tijd ja. die we in de eerste instantie in gedachten hadden. Om dan naar een andere plek te gaan. Is dat ja. altijd wel aanwezig geweest? Dat is altijd geweest? aanwezig geweest, ja. Nee. ja. Die afspraak was ook gelijk met de kei gemaakt. Nee. Omdat zij al jaren geleden wisten dat dat gebouw natuurlijk ja. niet meer. Ja, want uh, ik, ik zag op Facebook het een beetje ontploffen. Dat mensen hè, verbolgen waren en verbijsterd. Dat, dat ja, het, kwam... het pakhuis dan weg zou moeten gaan. Ja. Maar ja. Je, ze moeten dus niet vergeten dat het een, echt een tijdelijke onderkomen het was een is echt geweest. Echt een tijdelijke onderkomen, want de, de, de, er zou woningbouw komen op, op die locatie. En dat is ook al jaren bekend. Ja. Maar dat, dat duurt natuurlijk allemaal jaren. En in de tijd dat het leeg staat, dus het is het natuurlijk prima. Dat Perfect. heeft de gemeente ook altijd gedoogd ja. om daar een, uh, ja, deze bestemming aan te geven. Ja. Maar, uh, en mag ik dan vragen waar dan het alternatieve plekje zou zijn, <laughs> ja, of is dat da, da, nog da, iets nou, te vroeg? Dat is, dat is te vroeg. Dat is echt te vroeg. Ze is wel bezig met een, uh, met een andere optie. En de gemeente is nu ook uh, uh, ja, heel duidelijk aan het helpen, ook, om dat voor elkaar ja. te krijgen. Ze zijn echt constructief. Uh, Want aan men, aan men, aan aan aan aan men aan praat over een maand. Op termijn. Dat is natuurlijk redelijk ja, kort. Ja, maar dat is de, de, de, de afspraak is met de kei van als het als echt gesloopt gaat worden, een maand van tevoren zouden ze dat net mededelen en dan moeten we er gewoon uit. Ja, en dat is haalbaar denk je? Uh, ja, dan, dan weet ik niet of we wat anders hebben al. Maar dan is hij gewoon leeg. Die afspraak ja. ligt daar gewoon. En, en waar moet je dan in godesnaam met die met die spullen naartoe? Ja. Want dat ja. is veel. Ja, nou dat, uh, dat komt wel we goed. Okay. Nou, we dat, uh, de familie uh, van de veld uh, met de vrachtwagens uh, een paar keer heen wil, uh, wil rijden. Ja, nou ja, goed. Maar waar moet het dan naartoe? Want het is wel ja. een enorme opslag, uh, ja. die spullen natuurlijk. Ja. ja, maar goed. Daar heeft ze ook wel weer uh, mensen die ze kent die daar uh, haar in helpen. Dus okay. ik dat... Nou, uh, nou, ik, dus, dus geen zorgen er geen over zorg te maken. Maken. Dus de mensen hoeven niet te denken nee. Nee. dat Annette heel zielig uh, nee, gaat zitten hoeft, treuren. Nee, dat hoeft niet. Er komt nee. een oplossing. Ja. Hij komt ja, een oplossing, want het ja. blijft uniek. hè? Ik bedoel, het. Is het is ja, natuurlijk aan dit? Het, het is prachtige... uit het feit dat er uh, gewoon spullen uh, weer hergebruikt ja. worden, is het enorm. Sociale uh, gebeuren ja. Er ja, wordt echt... een kopje koffie gedronken. Mensen ontmoeten het is, elkaar juist, daar. Ja, ja, het is, ja. Het is, het is niet het alleen enorm maar leuke uh, gesprekken worden daar ja. gevoerd <laughs> tussen. Ja. Zandwoorders onderling, ja. ja, het is echt enorm leuk. En de Maar ook de vrijwilligers. Nou, je zou daar best een camera neer kunnen zetten. Dat zou een hele mooi programma voor de mij. Ja, ja. ja, maar ook heel veel vrijwilligers die, uh, die gewoon hun sociale leven, een heel deel van hun sociale leven in het pakhuis uh, vinden. Nou, dat is echt wel, ja, ja, want op ja, verzoek dat... worden ook dingen bezorgd, hè. dus uh, grote dingen zoals, ja. een, ik heb zelf ook een keer een kast uh, gekocht ja. daar en uh, ja. nou, die wordt keurig bij je uh, thuis of ja. waar je dan die ook maar je wil. Water aan die past ja. niet in die nee, nee. nee, die past niet in mijn nee. cabrio, dat klopt. <laughs> <laughs> nee, dat, uh, dat doen we ook, ja. Maar goed, er waren toen nog wat geruchten en pogingen om op het terrein van Verkleven te gaan zitten. Dat is helemaal afgeblazen. Ja, dat, nou ja de, de, de omgeving zag dat niet zitten. En toen heeft ze net gezegd, ja, als er zoveel weerstand is, dan heeft het eigenlijk geen zin om daar te beginnen. Want, uh, en ook, de, ook uh, de mensen die daar hun bedrijf hadden, zagen dat, ja, die hadden zoiets. Wij blijven daar wonen. En als er zoveel ja. problemen komen, hebben we daar niet zoveel zin in. Het dus ja, ja, gaat natuurlijk voor zoveel aanvoer van mensen en auto's. Ja, uh, zorgen. Dat, dat, dat, dat snap ik ook wel. Ja. Ja. Ja. Maar ja, het wordt natuurlijk wel lastig. Want ja, waar gaat het dan. Uh... Ja, want je moet wel een, een behoorlijke ruimte hebben als je dit uh, op deze manier vol wil houden. Ja. ja zie ja. nog een loods aan. Uh... Wat zeg je? Misschien nog een loods op het uh, terrein uh, waar ze gaan, die loods gaan bouwen. Oude. Nou, ja, ik weet ja, net is bezig met een andere optie. en uh, ik, ik, ik, ik weet er niet zoveel van. En dat, dat, dat wil ook nog niet dat dat bekend uh, wordt. Dat, ja. Dat, ja, het zou dat natuurlijk mooi zijn als er een wat permanentere plek zou zijn. Ja. En niet weer ja. een, een locatie nee, waar je maar dat, tijdelijk dat zit. Het is ook wel wat de gemeente wil. Ja. Ze, ze zien ook in dat het een, een enorme functie heeft uh, in, in het Sociaal dorp. gezien. Sociaal in de gezien. Ja, ja. zeker. Ja, dat was wel anders nee, vroeger. <laughs> ja, dat was wel anders. Maar dat... Uh, ja, er zijn ook heel veel, heel veel publiek, omdat het stukje in de krant stond over 1 september nou, het was dat was behoorlijk dat je. Facebook ontplofte zo'n beetje ja, daarover. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, maar goed, ik dacht dat het wel handig is om, uh, om in ieder geval dat te verklaren hè, dat ja. uh, dat er. Uh, het, geen oneigenlijke dingen gebeuren tussen de nee. gemeente en tussen nee. jullie. En nee. ook niet tussen de kei en jullie. Nee. Dingen die afgesproken zijn, die worden keurig nagekomen. Juist, ja. En uh, ja. het is natuurlijk ook aan, aan Annette en aan de gemeente om dan samen een oplossing te vinden ja. voor een uh, nieuwe plek. Ja. En daar is men mee bezig. Daar is dus men mee bezig. Dat, dat, ja, je ja, moet ja, het positief het bekijken. Het is natuurlijk ondernemer, dus je moet zelf ook wel uh, natuurlijk hè, uh, weer ja. iets, iets anders proberen te vinden. En, maar het is natuurlijk wel heel prettig als de gemeente daar qua vergunningen en, en uh, ja, dat soort dingen. Ze is ondernemer, zeg je. Uh, dat betekent dus ook uh, dat ze winst mag maken met deze onderneming. Uh, ja, maar ja, <laughs> ja dat mag. Ja, ja, dat mag iedere ondernemer. Ja, nee, maar, dit, dit, maar ja. dat is misschien ja. ook wel aardig om dat ja. even duidelijk te maken ja, ja, hoe dat ja. zit. Dus kan, ja, ze kan er wel een boterham uithalen, natuurlijk. Anders ja. dan uh, ik hou je dat ook niet vol. Nee. Nee. Maar ja, als je zo'n ruimte dan uh, commercieel zou moeten huren, dan wordt het al vrijwel onbetaalbaar. Ja, nou ja, dat, dat, dat is ook een, een, een ding waar je natuurlijk wel naar moet kijken. Een fabriekshal, dat is natuurlijk de qua vierkante meter anders dan een, een, een mooi kantoor of een woning. Dus ja. dat is, uh, ja, ja. Dat, die prijzen ken ik ook niet. Is, uh, maar goed, het is... Ja. Het, het, het moet wel in verhouding staan, want als het inderdaad te duur wordt, dan uh, is het nou, een... ja, Dan moet je de prijzen van, je, van de dingen ook ja, gaan verhogen en niet, dat wil je niet. Want het is juist de... zo charmant dat je voor, voor weinig zeg maar, uh, iets uh, kan kopen en mensen met ja. een hele kleine beurs die ja. iets nodig nou, hebben, die dat een schemelampje dus uh, nodig ja. hebben en, en dan niet uh, uh, naar een dure winkel hoeven te gaan, nee. maar voor uh, 5 euro of 3 nee. euro, zeg maar. Uh, nou, we hebben geen omtrend meer in het raadhuis, we zitten al in Haarlem. <laughs> maar die hadden geen schemelamp hoor Nee, hoop ik tenminste <laughs> Maar goed, um, zijn er nog wat leuke anekdotes die je kunt uh, vertellen Die dus in de loop der jaren allemaal aangebracht zijn bij het uh, pakhuis. Oh. Een leuk, leuk, waarvan je denkt, nou dit moet ik even vertellen ja. Nu is je kans <laughs> Ja, Annette heeft er wel heel veel Die zegt wel als ze ik kan een boek schrijven wat hier allemaal gebeurt Het is soms zo grappig, want dat uh... Ja, vertelde ze me laat. Ja, mensen die, die inderdaad uh, weinig geld hebben en inderdaad in een heel dun jasje binnenkomen en dan uh, zegt er net, joh, heb je het niet koud? Ja, ik heb het eigenlijk wel koud. Nou, ga even naar achter. Ga lekker de winterjas uitzoeken. En dan. Uh, ja, dan, dan, dan doen ze dat en dat is natuurlijk uh, ideaal dat, he, voor, voor, ja. voor sommige mensen. Uh, nou ja, dat is niet echt een anekdote, maar dat soort dingen gebeuren. Het is heel, ja... ja sociaal het gebeuren. is een heel sociaal gebeuren, ja. ja. En zij vindt het ook leuk om mensen ja. daarin te helpen. En, uh, ja en nog bijzondere dingen die dan ooit uh, zijn aangebracht daar. Een, een item, iets uh, van nou, maar we hebben nog geen Van Gogh gezien voorbij. komen. Nee, nee, nee. Nou, Er, zit, er komt natuurlijk ook, ook niet, niet alleen zand voor dus om een lampje te halen. Maar er komen ook handelaren, omdat daar natuurlijk ook best wel ja. oude spullen soms tussen ja. zitten. Ja. Maar op, zoek naar, uh, op zoek naar het waardevolle object ja, wat ja, niemand nou, heeft die uh, gezien. Die zal dat wel eens gevonden zijn, maar dat hoor je waarschijnlijk niet. Je <laughs> ja. hebt ze niet later bij Ketselier tussen kunst en kiets. Dus, nee, dus, nee, nou er zo gaat nee, zoveel dat dat zo voorbij. Je kan ja, natuurlijk nou, allemaal ik, niet. Ik Kijk wel eens naar die programma's: op, uh, die, die, dat die man uh, in Engeland uh, naar, ja. naar een oude fabriek zal gaan. Ja. En die koopt dan een uh, paar krukjes. En die krukjes zijn gewoon 800 uh, ja. pond per stuk waard. <laughs> nou, ik had hem al in de open hart. Ja, nee, maar goed. Ja, het zal best voorkomen. Maar goed, ja. de, de, de de ja. Het is natuurlijk altijd leuk om, om, om iets te vinden voor, waar je niet zoveel voor hoeft te betalen. Je bent er heel erg leuk. blij mee als verzamelaar. Ja, dat is nou ja, je kunt er, ik heb ja. een, een oude paraplu bak uh, ooit voor 2 euro daar uh, weggehaald. En uh, bij de schildercursus van mijn Rebel heb ik daar een prachtige uh, nieuwe bak uh, van gemaakt. Ja. Helemaal leuk. Nou, ja, dat, dat ja. zijn leuke dingen vind ik om, uh, ja. om te doen. Ja. ja, ik begrijp ook wel dat er uh, nogal wat uh, zandvoorters uh, lopen te struinen. Dat ieder plaatje, fotootje... Het itempje van Zandvoort, ja. dat is heel snel weg. Daar zijn ook heel veel verzamelaars voor. Ja, boeken over oud-Zandvoort of inderdaad foto's. Laatst kwam er een hele mooie luchtfoto binnen van, ik denk, jaren dertig of zo. Het heel druk op het strand, verbaas ik mezelf ook over. Dat er zoveel mensen al, toen, toeristen al ja. toen al uh, ja. waren, met mooie oude gebouwen langs de kust. Ja, die zijn natuurlijk dat zo... Dat is in de tijd uh, van de grandeur, hè? dat ja, alle hotels daar ja, nog stonden ja, ja, voor de oorlog. Ja. Ja, dat is wel, uh, Bijzonder. wel leuk. Ja, weet ja, je, uh, het, uh, uh, het is natuurlijk elk, elk uh, overlijden heeft zijn, is, is ja. triest, maar heeft ook zijn mooie kanten. Want ja. dan komen er inderdaad dingen boven water waar de familie zelf klopt. niets uh, mee ja. heeft. Maar wat voor andere mensen heel erg waardevol is. Ja, dat klopt. Uh, ja, is, uh, ja. ja er komen ook als, als het echt, Annette echt denkt van nou dit is wel interessant. zijn we ook wel eens naar het museum geweest in Zandvoort om te kijken of zij daar wat uh, aan ja. hebben. Nou ja, bijvoorbeeld uh, het, het museum uh, gaat nu iets over Le Mans doen, en daar zijn ook best wel heel veel boeken van te ja. vinden die bij mensen zijn. Dus uh, mochten er mensen zijn die daar nog iets hebben van hebben liggen oude ja. auto-boeken, dan kunnen ze dit altijd kwijt bij het museum. Oh ja, dat ja. is uh, ja. bij deze. Dus. kwijt kunnen. Ja, nee, maar snap je, sommige mensen die, die hebben er daar geen waarde mee, maar voor andere mensen is dat wel van uh, grote waarde. Ja, Amsterdam dus en auto's, uh, dat is natuurlijk. Ja, ja. ja dat is ja. wel ja. inderdaad uh, een dingetje. Nou, mocht er nou nieuws. ...komen over het pakhuis ...waar het eventueel naartoe zou kunnen ja. gaan... ...dan zijn we natuurlijk erg benieuwd. Dan horen jullie dat uiteraard dan van daarnet. Ja. gezellig met je zus, toch? Ja. ja. Even bijpraten over wat het allemaal gaat worden. Is goed. Ja. En tot die tijd is het nog steeds heel gezellig... Tijd is het ...open op open. donderdag, vrijdag en zaterdag. Juist. En vanaf tien uur ochtends. Tot vijf uur middags. Tot vijf uur middags. En een kopje koffie is altijd te krijgen. Als je zin hebt in een praatje kun je er ook naartoe. Ook dat. En ga ja. gezellig in Struinen in Noord. Want het is daar super gezellig. Ja. En mensen kunnen ook gewoon nog spullen brengen. Ja. Want mensen dachten ook van dat kan niet meer omdat ze weg moeten. Maar dat kan gewoon nog. Ja. Ja. Nou dat is goed Graag. te horen. Bij deze. Okay. Dankjewel. wel dank voor je komst. Ja. Graag gedaan. En Annette de groeten van Zal ik ons. doen. Goed zo. Ja. Wat heb je voor muziek bedacht? Eh, uh, All City met Fireflies een heel mooi nummer. Oké, okay. heel goed. Tot zo. eyes as they say Vivian. En dat was het uh, nummer Old City met Fireflies. Ik vind het een prachtig nummer. Ja, het idee. is heel mooi. Dat er een beetje Je bent wegdromen. een beetje van het vuur uh, bezeten nu, hè? Ja, ik zocht eigenlijk op nummertjes over branden <laughs> en toen kwam ik deze <laughs> tegen. Ik ja, die moeten erbij. Die moeten er, er, bij. Moet er bij. Wat gaan we doen? Uh, wat we gaan doen, zometeen is we gaan eerst praten met uh, de partner van de eigenaar van nou, samen. U, samen oh u bent ja toch u bent Ik toch ben u, u bent eigenaar ja. oké okay. van zout en zoet uit de kerkstraat en dat is 14 ja nummer 14 ja. 14 en uw naam is uh... Ik probeer het uit te spreken op de juiste manier. Hai Haitam, ja. Hai precies. Welkom in ons uh, programma. Welkom. En uh, je begint een uh, restaurant in de Kerkstraat. Een van de nou, goede, drukke punten van, van Zandvoort. Ik heb ja. gisteren even gekeken op uh, de Facebookpagina. Ja. Het ziet er wel heel erg lekker uit. Ja. <laughs> ja, dit is mijn idee eigenlijk. Dit is mijn idee. Voor verschillende kloer. Yes, het yeah. is anders hier in Zandvoort yeah. ik denk dat het eerste restaurant hier in Zandvoort met uh, het zelte uh, uh, situatie dit is een uh, nieuw idee voor kleuren, voor uh, eten, voor alles. Ja, want ik zag dat je uh, zoet en zout heeft ook te maken met het aantal soorten gerechten. Je kunt daar iets zoets eten ja. en je kunt daar iets nou, zouts gekruid eten. Ja, eigenlijk ik heb ik uh, twee afdelingen uh, van, uh, van mijn restaurant. Er is voor crepes, wafel met Nutella, met choux milkshake, milkshake, alles. Maar ik, ik vind het heel, heel slim, want uh, vaak zie je dan als je een, een soort restaurant hebt waar je bijvoorbeeld shawarma of iets anders hartigs kan eten, dat is vaak alleen maar... S'avonds laat uh, geopend. Maar je hebt ook andere gerechten. Zoals een lekker taartje. Je kunt er een koffie drinken. tafeltjes daar. Dus je kunt eigenlijk de hele dag open. Ja. Daarom. En, en s'ochtends zal er een heel ander publiek komen. Naar nou, s'avonds. Ja. Maar je ja. bent wel open. Ja. En je hebt gelijk. wel mensen die wat kopen. Ja, Dat is heel slim gedaan. Heeft gelijk meneer. Die, uh, die is eigenlijk die is mijn idee. Lange tijd, lange tijd geopend. Ja. Uh, uh, veel dingen. We hebben veel dingen voor eten, voor uh, alles. Ja. Dus uh, vind ik vind dat, uh, dat is leuk van uh, klanten. Ja. Als klanten komen bij ons voor eten, misschien andere dingen eten ook. Ja. Misschien wafel, of een taartje. Oh, We hebben ook ontbijt. Ja, ontbijt. Ja, ik zag ook de inrichting, er zat een hele mooie foto bij van, ik dacht, wat een lekkere, ruime zaak. Ja. Ja. ja. Wat wel even gezegd mag worden, is dat de zaak is de vroege Harukamo, hè, de, ja. de, de beroemde, Precies. het beroemde broodjeszaak ja. uh, uh, waar vele, vele zandvoorters een nachtelijke uurtjes hebben doorgebracht. Oh ja hoor, ik kan daar verhalen over vertellen. <laughs> dat <is> dat. <coughs> hoop ik. Ja. Hoop ik mijn rationaal ook. Nou ook, ja, dat, ook, dat is natuurlijk wel een prachtige plek, ja. dat je dat je, op een, op een, oh hey, je zit op een beroemde plek eigenlijk. Ja. Herkenbaar voor vele zandvoorts. Alhoewel het er totaal anders uitziet. En ik bedoel, in mijn ogen dicht kom je binnen is links de counter. Ja. Bij u is het binnenkomen rechts de counter. Ja. Maar u heeft ook een terras voor de deur. Dus je ja. kan ook lekker buiten zitten ja. als het goed ja. weer is. Ja. Ma mag ik vragen, waar, waar komt u vandaan? Wat is uw kom, achtergrond? Ja, ik kom uit Syrië. U bent Syrisch. Ja. ja. Okay. Brengt u ook een stukje van uw cultuur mee in uw menukaart? Uh, nog niet. Nog niet? Nog niet. Hier kan het in Zandvoort heel lastig om te doen. Ja? Ja, heel lastig En heeft dat doen. met, met, met ja. de smaak te maken? Is dat omdat... Want u, u heeft zoet en u heeft zout. Nou, daar ja. moet toch ook ja. hè, zoetigheid uit ja, ik uw ik cultuur heb... kunnen komen? Ja, ik heb plan. Ik heb plan voor straks. Voor toekomst. Oké. Okay. Toekomst. Ja. Dan moet je zeker weer komen. Ja. ja als u, u, ja, u, u, u een kaart heeft met ja. met u, hè, met ja. de, uh, smaken uit ja. uw cultuur, ja, ja. dan ja. willen we dat graag ja, ja. Onze horen. Onze smaak ja. in mijn land ook uh, heel lekker. Daar ja, oh, dat heel twijfel ik, ik helemaal niet aan. Heel beroem. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Nou, dat moet proberen. Ik moet speciaal uitnodigen voor jullie. Geen probleem. Oké. Nou, dat horen we graag ja. tegen die ja. tijd. Ja. Ja. Okay, en wanneer bent u open? Uh, 26, uh, 26 uh, afgelopen mei. mei. Oké, okay, dus u ja. bent al even ja. een tijdje open. En welke ja. dagen bent u open en hoe laat? Um, zeven uh, dagen per week? Ja, zeven dagen per week, ja. Oké, okay, en ja, dan van dagen, ochtends? Van 10 uur tot uur? drie uur, s'nacht. Tot, ja. zo. Ja. Dus het is echt... Een doorlopende. Nou, ja, nou. Ja, ik ja. denk als je langer open mag dan drie uur, dat hij ook nog langer open was. <laughs> ja. Ja. En, en wat merkt u dat mensen dan bijvoorbeeld s'avonds, of als het, als het zeg maar na twaalf uur met mensen bij u komen, wat, wat, wat willen ze dan eten bij u? Wat, wat heeft u dan voor speciaals? Iets zouts. Ja, iets zouts, neem Alles. ik aan. Alles. Ja, Alles. ja zoals? Ja, soms gril, en, uh, Van greil, Soms uh, wafelen, soms crepes, uh, soms taartjes. Ook s'nachts. Ja, ja. ja oh, Oké. Okay. Ja. Ja, Zoete ja, kouwen, ja. die komen s'nachts ja. ook. Ja, helemaal goed. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Nog even voor onze luisteraars uh, thuis. Uh, aan tafel zit ook uh, Yvonne van uh, Dillen. Dillen, als ik het goed uh, uitspreek. En jij bent uh, taalcoach van de vrouw. Van de vrouw van de partner. <laughs> ja. Ja. ja. En. Uh, van ja, nou, ik vind dat hij best wel goed Nederlands uh, aan het ja. spreken is. Dat, dat gaat dus goed. Ja. Je bent, uh, taal... Ik ben dus uh, taalcoach van Noer. Ja. En uh, ik ben eigenlijk oma. Hè? Dus ze hebben vier kindjes en ik ben gewoon de oma. En ik heb Noer al twee jaar, en, uh, of al langer. En het, het is zo'n lief. Gezin. En Ayman. Hè, die dus ook werkt in Zout en Zoet. Ja. Is zo'n lieve vader. Die dus echt ook tegen mij gezegd heeft. Ik wil in de spiegel kijken. En iemand zien. Die zelf zijn geld verdient voor zijn gezin. Ja. En niet zijn hand hoeft op te houden bij de gemeente. Tuur. Ja. En daar ben ik dan zo trots op. Ja. Is alleen één probleem. Als ik kom. Dan zegt hij. Uh, ik ben dan zogenaamd moeder en dan mag ik niet betalen. Ik moet altijd, ik heb altijd problemen met betalen, ja. He, want dan betaal ja, ik en moeders, dan komen ze me achterna. Moeders, ze mogen niet Nee, dat zit nee, niet. Ja, maar ze zijn zo lief ja. en ze werken zo Dankjewel. hard, echt. Ja. En nou, ik een hoop zo voor mensen die zeg maar hier. Uh, in Zandvoort zijn komen wonen en ja, zich ik zeg het aan tegen iedereen. al mijn collega's van het museum en mijn collega ja. taalcoaches en iedereen bij ons in het appartement: jullie moeten allemaal naar zout zoeken. Ja, nou, dus uh... dat, is, dat is een mooie oproep uh, ja. bij deze. Ja, ja. maar goed, hoe, hoe bent u specifiek in Zandvoort gekomen? Want ja, u, ja. Uh, ik ben vanaf uh, Bijna zes jaar. Ja, bijna zes En u bent jaar hier afgelopen. naartoe gekomen als ja. als, als ja. Uh, he, de, na de oorlog uh, in ja. Nederland. Ja, ja. U bent geweest in 2011. Ja. Ja. Ja. En Waar bent u toen uh, terecht gekomen, Waar bent u toen gaan wonen? Uh, in, uh, in Syrië. Ja, maar als u toen nu uit Syrië terugkwam hier of hier ja. naartoe kwam, ja. Waar in, bent u toen gaan wonen? Ja, zes maanden, zes maanden in Amersfoort. In Amersfoort, ja. In Amersfoort, ja. Ook eh, bijna zes maanden, ook in Hierling. In Heerlen. Ja. Ja. Heerling, ja, Ja. Daarom en, komt hier. En ja. daarna bent u hier ja. naartoe gekomen. Ja. Ja. Ja. En, en toen dacht u: dit is de plek om ja. te blijven. Ja, ja, ja, hier moet ja. ik zijn. Ja. Maar ja. <laughs> nou, terecht ook. Ja. Goed gekozen. Ja. een superplek Om te wonen. Maar heb je ook een beetje een, een achtergrond voor, van een restaurant? Had je daar ervaring mee? Of heb je dat gewoon jezelf aangeleerd? Nee, ik zelf aangeleerd hier. Ja. Uh, ja. Uh, ook, ook ik hou van keuken of eten of Ja, dat moet je wel ja, doen. Ja, dat ja. Ja, ja, ja. Ja, is mijn hobby. Ja, dit yeah. ah, okay. is mijn hobby. Yeah. Ja. Eigenlijk, dat is niet mijn werk vroeger. Maar wat was uw werk vroeger? Uh, in Engels uh, ik was duty manager in, in vloogtuig. Een vliegtuig? En, ja, een okay. ja, Duty manager in Damascus Airport. Oké. Okay. Ja. Ah, okay. Even wat anders. Ja, dat is anders. Mag so ja, wat moet doen. Maar ook weer ja. een, een soort dienstbare functie. Men, ja. Mensen blij maken. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, ik, uh, ik beloof je dat ik zeker uh, binnenkort even langskom om wat uh, uit te proberen. Gewoon omdat ik het gewoon leuk vind om te zien hoe het uh, geworden was met eigen ogen. Ik heb natuurlijk nu een foto gezien, maar ik wil ik ook zelf zien. En uh, de fotograaf die de dingen heeft gefotografeerd, die doet het heel goed. Het ja. ziet er heel smakelijk uit. Ja. <lacht> <lacht> Iedereen welkom. Iedereen welkom bij ons. Lekker eten, gezellig zitten, goedkoper. Ja. ja. Nee, maar... alles is schoon, alles is netjes. ziet ja, keurig uit. Alles is vers. Vers. Ja. Ja. Ja, dat is Die belangrijk. Is belangrijk. Ja. Ook goede behandeling tegen klanten ja. Ja. Ja. Die is nou. belangrijk. Ja. En je wordt met open armen ontvangen. Ja. <laughs> Ze zijn zo vriendelijk. Ja. en zo ja. nou, Ik ja. ben erg nieuwsgierig en... naar uw, uh, naar uw zoet. Maar ook naar uw zoute dingen. En u zegt ja. u bent bezig om een, uh, een menukaart te ontwikkelen. Met dingen uit uw uh, eigen land. Hè, waar u ja. vandaan uh, komt. Ja. Uh, is dat moeilijk om dat aan te passen aan de... Nederlandse smaak, of denkt u dat dat makkelijk zal zijn? Ik denk niet moeilijk met, uh, met Nederlands smaak, maar, uh, maar in, in Zandvoort, uh, iedereen weet het. heel toerist hier. Ja. heel heel toerist van Duitsland. Ja. Vooral dan van, ja. van, van Duitsland komt, komt u hier. Die is het probleem. <laughs> ja. ja, die is probleem. De Duits mensen, Duits mensen gekken tegen donorkab. Oh. Of vlees of ja. zo. Of die. Ja. die is het die probleem. Echt het ja. probleem. Maar ja, dan ja. doet u dat in de ja, zomer ik, en dan draait ik u andere, het om in hoop de winter. Loop ik, an, ja, ja. ik ja. andere eten ma uh, uh, maken. Ja. Ma maar het is heel lastig hier. Ja. Ja zal je een tip geven voor de Duitsers... die willen ja. allemaal braadwoest... Ja, braadwoest, <laughs> ja, ja, ja. ja. Hebt gelijk, ja. Met curry. Ja, met met curry. Met curry, curry gewoord. Maar ik heb zeggen. plan... Ik heb plan... Uh, voor toekomst, ja. Ja, ja voor... Series eten. Nou, yeah, daar ben ik better. erg nieuwsgierig naar. Yeah. Want ik vind het altijd yeah. interessant om yeah. hè, dingen te leren van een andere cultuur. Uh, yeah. Ja, het is belangrijk. Het is verrassend, denk ik, uh, ja, wat, er, wat er van een ander land yeah. komt. En, yeah. uh, sure. Natuurlijk is het goed om te leren yeah. sure. wat andere mensen eten. Ivo, nog even een vraag aan jou. Als nou straks jouw taak erop zit als taalcoach. Oh, ik blijf. Het is gewoon mijn familie geworden. Ja, ik word dit vragen. bij. Ga je dan ook kinderen me? vieren bij mij Sinterklaas en. Uh, ja. Het is gewoon... Ik heb zelf van mezelf al zeven kleinkinderen. Maar ik heb er nog een heleboel bij. <laughs> Zo'n leuk gezin. Nou ja, kijk. Ja. Er zijn natuurlijk als taalcoach altijd wel uitdagingen. Die mensen zeg maar, krijgen. Hè, met, met taal. Die je altijd wel op kan lossen. Dus wat dat betreft zal je taak inderdaad ook gewoon blijven. Ja, maar ik is. blijf daar sowieso. Ja. Ik bedoel, Noer heeft al bijna alles van de inburgering. Maar ja. ik blijf daar gewoon... Ja, zeg maar kind van huis. Ja. <laughs> Heerlijk. Nou. Ja. nou, in ieder geval leuk om te horen dat het uh, restaurant uh, dat het goed. Uh goed gaat met het restaurant en als je dan je menukaart nog misschien gaat uitbreiden dan kom je gewoon weer een keertje en dan kom je even vertellen van Precies. wat er allemaal gebeurt dat en dan gaan wij van tevoren gaan wij dat even uitproberen van eerst het ja. kaart nu uitproberen ja. iedereen en ik die komen dan even langs altijd en dan gaan we daarna dus iedereen welkom bij ons ja iedereen is goed nou in ieder geval dank je voor je komst in ieder geval ook bedankt voor je begeleiding graag en uh, je hoeft er geen taalkoos te zijn want hij Spreekt steeds beter Nederland. Ja. Het gaat helemaal goed. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Muziek, hè? Wat ja, heb je we bedacht? We gaan uh, een muziekje draaien en dat is het uh, nummer wat eigenlijk te maken had met een onderwerp wat niet komt, maar dat is Jonas Blue met A Fast Car. Oh ja, A Fast Car.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 So We're gonna make a decision It's a lie, I die this way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 I live in the suburbs. You have a fast car. She fast enough. She can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight I'll live and die this way. Jonas Blue featuring Dakota met uh, Fast Car. En dat had eigenlijk te maken met een onderwerp wat we hierna zouden gaan doen. En dat is de expositie van Zandvoort naar Le Mans in het Zandvoort Museum. Wat ja. helaas niet doorgaat, want Jan Lammers die kan niet. Nou, de expositie gaat wel door, maar uh, alleen het gesprek ging niet. Wij gaan uh, proberen om uh, Gijs van Lennep, uh, te krijgen. Ja, en uh, volgende week gaat hij we misschien en dan... op de agenda komen. En, uh, maar gelukkig hadden we nog uh, Roy van Dongen, die inmiddels is aangeschoven en daar gaan we zo meteen mee praten. Maar we gaan eerst de agenda doen, Precies. voordat we weer daarmee in de problemen komen. Want we hebben tot en met 19 augustus Art with Pride in het Zandvoorts Museum. Dus dat bij deze. En bij mooi weer Art Boulevard... op de Boulevard de Vauvoges en het daar zijn diverse kunstenaars die zich daar gaan presenteren. Ja, ik zag trouwens vanochtend dat ze... De, ze staan er inderdaad uh, vandaag. Ik hoop dat het uh, droog blijft. Want het schijnt vanmiddag een beetje te gaan regenen. Maar goed, dit is wat anders. Ja. Dan is er dit weekend de ADAC GT Masters... op het circuitpak Zandvoort. We hebben de geluiden al gehoord hiervan. Heerlijk is het toch? Ja, en daarvoor daar stond nog even een, een onderwerpje... wat we ook nog even willen vernoemen... Oh ja. Het EK Zandsculptuur Festival. Dat is tot en met november. En dat is op het boulevard, op de boulevard in het uh, Centrum. En ik vraag me toch altijd af Irene. Als het ja. nou gaat regenen. En ineens gaat het hard weg, Dan blijft het gewoon staan. Ja, maar er is, uh, dat zijn twee dingen. Op de eerste plaats uh, is het een bepaald soort zand. We hebben dat toen die meneer hier uh, gehad. Die directeur van die zandsculpturen. En die heeft ons toen uitgelegd. Dat het uh, geen rond zand is. Maar uh, nou, haast vierkant zand. En dat, dat wordt zeg maar uh, uh, zo'n blok neergezet, dan wordt dat zeg maar uh, stevig gemaakt met een, uh, een, een, een kap eromheen, of in ieder geval een, een buitenkant, waardoor dat. Uh, zand heel erg strak en sterk is. En dat kan heel veel hebben. Dat ja, kan dat, regen, uh, storm, zand. Alles kan het hebben. Dat, uh, dat, dat, dat, dat blijft de, staan. Dat zien we alweer. Ja. Nou, uh, 18 augustus is uh, de zomermarkt op de Boulevard de Vauge. En uh, dat is van 12 tot en met uh, 6. Dan nou, dacht ik dat de zomermarkt dat altijd in het hele centrum was. Maar dit is een nee, markt. dit is een zomermarkt op de dingen. Dan ja. is er uh, vandaag vanaf 12 uur bij Café Bluis... Paling roken. En uh, dat wordt volgens mij ook... Met, dat is ook een loterij of uh, zo zit daarbij. Uh, dus als je zin hebt in verse Paling... Ga vooral even bij Café Bluis langs. Zo dat lekker. is het... Uh, hoe heet die straat ook alweer? Van, van Bluis. Als je de Kerkstraat uh, van boven naar beneden loopt... Is het de eerste straat rechts. En als je vanaf beneden komt... Dan is het de laatste straat aan de linkerkant. Daar zit Café Bluis. Of zeg ik dat? Dank je, Burenweg is het. De Burenweg. Burenweg. Op ja, ik kon er even niet opkomen. Maar ja, oké, het is op de Burenweg. Het ja. dakcafé, Bluis. Ja, dus dat wist dat. je helemaal niet. Ja, dat kwam ik al te vroeg met carnaval. Nou ja, zeg. <laughs> uh, nou, dan hebben we op 24 augustus de Ibiza-markt op het Badhuisplein. Ja, dus dan, op een vrijdagmiddag is dat, hè? Vrijdagmiddag, ja, daar zat die ja. niet bij. Maar goed, uh, van 12 tot en met uh, 6. En uh, Ibiza-markt is. Ja. Ibiza. Ik heb geen idee. Maar... Ja, Helemaal gezellig. Ibiza sfeer. Ibiza kleding. Uh, sieraden. Uh, spullen voor in huis. Helemaal gezellig. Ja. ja. <laughs> 25 augustus. Dat is op een zaterdag. Dan is er spektakel Colo Sportivo Alfa Romeo op het circuitpak Zandvoort. Dat ja, heb ik een keer meegemaakt, is heel erg leuk. Ja. Uh, 26 augustus. ah, dan is Dat is het de oh, zondag. Maar dan de echte zomermarkt met 300 kramen in het centrum van Zandvoort. Kijk, ik was in de war. Ja, ja. Dat, ja, maar, nou, dat begint om tien zijn. uur ochtends tot en met vijf uur. Nou, dat is één groot feest daar. En uh, er lopen ook allerlei teams, er lopen daar rond, lopen allemaal promotiematerialen uit te delen. Ja. Wat je dan nou ook met terug ziet in de winkel. En afhankelijk van het soort weer gebeuren er altijd uh, extra dingetjes daar. Ja, dan hebben we 31 augustus de historische Grand Prix op het Circuit Park Zandvoort uiteraard. Nou, dat wordt weer een enorm spektakel. Met dan uh, als, uh, ja, ik vind toch wel als hoogtepunt op 1 september de historische Grand Prix Parade. Die dus door het dorp heen rijdt. Daar rijden die deze ja, auto's door ja, het dorp Ja, dat is, dat is fantastisch. Ik kan het vanuit het balkon uh, van, mijn van mijn kamer uh, kan ik het zien. Want de, de, ze gaan dus via de Verspijkstraat, uh, komen ze vanaf het circuit komen ze dus richting het dorp en rijden dan door het dorp heen. Ik weet niet of dat ze dit jaar weer geparkeerd gaan overal. Want dat was natuurlijk vorig jaar stonden ze geparkeerd in de Kerkstraat, in de Haltenstraat, op het Raadhuisplein. En dan kun je kijken en, en op de foto gaan met die auto's. Het is, het is werkelijk geweldig. Ja, de hele tijd mocht dat niet hè? met nee. uh, raceauto's die niet een kenteken hadden, dat je ja. op de weg mocht uh, rijden. Daarmee. Ja, het, het is ook best wel ingewikkeld, want uh, om, om heel veel oude auto's hier naartoe te krijgen uh, dat is heel erg kostbaar. Want de verzekering van die auto's, dat is, dat is, dat is ingewikkeld. Hè? Want die ja. moeten ergens staan en uh, moeten dan verzekerd worden. Dat kost heel veel geld. Dus uh, ja, het is wel een beetje ingekort qua soort auto's. Maar het blijft een enorm uh, spektakel. Maar goed, we gaan nu met Roy praten. Ja, Roy van... Roy, Roy Dongen, niet van Roy, Dongen. maar ja. van nee, Roy, Roy Dongen. Dongen. En uh, die kon gelukkig wel. En uh, die heeft vast nog wel wat te vertellen over de afgelopen weken wat er hier in Santander allemaal gebeurd is uh, ja, ja, ik heb overal wat over ja, te vertellen. vertellen. Overal een mening over ook. Dus dat scheelt... Uh, uh, nee, maar ik dacht... Uh, uh, toen ik de uitnodiging kreeg... Uh, om eens te vertraten over hoe het is om de columns te schrijven. Oh, dat uh, is ook goed. want uh, uh, uh, uh, Toen ik op in, uh, begon met het schrijven van de column... Ja, uh, ik vond het me leuk. Me ja, leuk. Maar het kostte inderdaad wel moeite. Ik dacht eerst van, nou ga ik dat wel doen. Uh, Marco is natuurlijk een professionele schrijver. Dan ga je uh, in de, op zijn plek ga je een column schrijven. ja dan maar je, moet, je moet zo denken... Marco is een professionele schrijver geworden. En jij kan het ook worden. Ja, ja, ja. En je bent nu daar op weg naartoe. Nooit, nooit te laat om iets te leren nee, natuurlijk. Nee. Maar het is heel... Uh, uh, je denkt dan, waar ga ik over schrijven? Welke onderwerpen moet je gaan zoeken? En, uh, Volgens mij hoef je helemaal geen onderwerpen te zoeken. Nee, die zijn dat, er zat. Daar verbaasde ik me ook over. Denk, nou, het ene, het andere gebeurt er. En, watertoren bijvoorbeeld. De watertoren bijvoorbeeld. En dat, dat, die, dat zijn bedrijf wordt steeds maar verlengd. opnieuw, opnieuw en opnieuw. En uh, ik moet wel zeggen, in mijn laatste column heb ik uh, verwezen naar het, uh, het uh, theater van de, hoe heet ook alweer? Uh, van de, van de Lach. Uh, en ja, ik wist natuurlijk niet op dat moment dat uh, Jon Lanting dat ook zou overlijden. Nee. Dus het was een heel, daardoor een heel actuele, onbedoeld actuele column uh, geworden. Ja. Nou, dat is ook goed. Ik bedoel, dat, dat, is, uh, dat is zeg maar een eerlijk uh, onderwerp. En dus ook, nou ja, dan toeval dat, dat John Lanting is overleden. Uh, dan in die periode dat de krant uh, uitkwam. Het blijft een bijzondere man, hè, meneer Lanting? Ja, absoluut. Geweest. Ja, het was ja. Een, een zeer... Abs en ik moest ook denken toen ik die... Uh, naar het gemeentehuis keek en alle dingen die er gebeurden. Toen mocht ik inderdaad zeggen, dit is echt een weet je? Dan gaat een deur open, dan gaat de wethouder in, deur dicht, gaat de wethouder uit. En een andere deur, dan staat er een burgemeester die roept nee. En dan gaat weer een deur open, staat iemand met geluidsbandjes. En dat... Het is echt gewoon uh, het theater van Inklucht. de ja. Helaas uh, is het voor Zandwoord wel een dure prijs om dat, naar dat theater te kijken. Uh, dus dat vind ik dan wel weer heel erg jammer. Dus daarom heb ik ook geschreven dat ik voorlopig uh, ongezout recensies blijf schrijven over uh, de toneelstukken die daar opgevoerd worden. Ja, ja, het is wat, natuurlijk wel zo is... dat er heel veel belangstellenden zijn. Ja, nee, ze gaan. En uh, juist door al die uh, belangstellenden staat het ook in de belangstelling. En ja, kijkt iedereen eigenlijk wat extra naar bepaalde onderwerpen. En ja, geef jij natuurlijk weer inspiratie om daarover te schrijven? Ja. Ja, eigenlijk zou, zou ik willen, dat heb ik ook opgeroepen... dat dat niet nodig zou zijn. Je hebt een wet openbaarheid bestuur. Er zijn allerlei besluiten die genomen worden die eigenlijk openbaar zijn. Waarom moet je altijd een beroep doen op zo'n wet... om iets naar boven te krijgen... en waar iedereen dan zich dan weer probeert tegen te verzetten... en om eruit te draaien. Als je gewoon je besluiten eerlijk neemt... en soms ook moeilijke besluiten gewoon eerlijk en helder en transparant neemt... dan wordt het een stuk makkelijker om dit soort te doen. Dan hoef je niet dan... ingewikkeld te doen. Uh... Dan hoef je niet ingewikkeld te doen, nee. nee. Dat is waar. En ik hoop dat, uh, nou ja, dat het register voor politieke. Giften, uh, en dan wat komt dat het ook eens een keer afgelopen is. Ja. Dan iedereen zit maar. Ja, maar ja, kijk, ik heb daar wel over begrepen. Er is wetgeving voor dat alle giften, zo'n beetje van 5000 en meer, die moeten dan aangegeven en geregistreerd worden. Of 4,500 dus. Of 4,500, nou daarboven dan. Ja. En dit was er net onder. Ja. Een euro. Ja, maar dat, daarom zeg ik. Als je zegt, ik geef openheid van zaken. Kun je ook zeggen, wij zijn in zo'n kleine gemeenschap. Dat die 5000 politieke giften landelijk. Dat is een leuk bedacht. Maar er zijn hier 6250 huishoudens in Zandvoort. Ja. Ja. Ja, en als je dan zo'n grote gift uh, doet. Dan, mag, dan moet je dat gewoon zeggen. Ja. Wij zijn transparant. We vertellen het gewoon aan iedereen. Waarom niet? Er is niets mis mee. Ik nee. heb geen bezwaar tegen een gift. Ja. Nee. Je mag best iets ondersteunen. En dat, de een doet het op die manier. De ander op die manier. Ik vind alleen dat je dat wel uh, heel transparant moet doen. Zeker als het zo dichtbij. Ja, ik heb het verleden ook een gift gedaan aan de uh, studio van, uh, van CFM. Toen moesten we kerstversiering hebben. Dus ik heb wel een donatie gedaan voor 50 euro. Ja, dat ja, is toch prima. Fijn dat je dat wel even vertelt. Ja. Ja. Hey, dan heb je onder je column staan uh, behoefte om te reageren. Stuur een e-mail uh, naar jou, hè, columniste at uh, hoe, hoe loopt dat, die commentaren? Uh, Wordt je wel overstroomd? <laughs> nou, ik word niet overstroomd, maar ik merk wel uh, meer dan ik had gedacht. dat er zich gewoon door het dorp loopt. Dat mensen, als er een nieuwe column geweest is, je uh, aanspreken en ja. uh, iets willen weten. Meer dan dat ze je mailen? Meer dan dat ze me mailen, ja. Op ja, uh, zich wel... ook wel goed, hè? Want dan, dan kan je. Dan krijg je een een-op-een -een gesprek. Of vind je dat ja. vervelend? Nee, ik vind dat juist leuk. En uh, mensen komen ook zelf met onderwerpen. En uh, ik moet ook wel oppassen uh, dat ik niet zelf in een politiek uh, spel beland. Want mensen hebben natuurlijk ook soms wel een belang. Ja, die, die hebben, ja. Een, die en hebben en een agenda. die ja. politieke volk Ja, <laughs> ja dat, dat wil ik dus niet doen. Ik wil, uh, ik moet, het moet open zijn. En als mensen iets hebben en ze hebben daar een belang bij. Maar denken, denk, dat gaat iedereen aan. Dan kan ik erover schrijven. En ik vind dat ook heel erg leuk om, uh, om te doen. Zijn er nog dingen waarvan je... Zeg maar ondertussen, want je begint natuurlijk met een soort blanco blad. Je wist niet precies van, nou daar ga ik allemaal over schrijven. Is het zo dat nu je al wat geschreven hebt en ook misschien reacties hebt gekregen, dat je daardoor steeds meer ideeën hebt opgedaan om nieuwe columns over te schrijven? Ja. Ja, je begint eigenlijk gewoon blanco. En ik denk van nou, waar zal ik het iets gaan over hebben? Over algemene dingen. En langzaam krijg ik natuurlijk allerlei onderwerpen. Dus ik heb nu al een lijstje van vier, vijf onderwerpen Kijk. waar ik aan kan gaan, uh, kan gaan schrijven. Die uh, dan al... ook wel weer kunnen veranderen. Want er gebeuren natuurlijk zoveel dingen. Dat... Tuurlijk, ja. ja. En soms wil ik ook even een stapje terug doen van, uh, van de waan van de dag. En, en, en mijn volgende column gaat over uh, sterfblok. Nou, uh, waarschijnlijk. is ja. er iets heel spannends gebeurd uh, En dat heeft heel, niet direct iets met zandvoer te maken. Maar dan heb je weer even... Uh, afstand genomen. Ja. Ik heb nu een paar keer heel stevig politiek aangezet. Dus nu ga ik weer even iets positiefs schrijven op een andere manier. En dan komt er daarna wel weer een uh, Het is wel grappig sparsie. dat je uh, zegt dat de politiek dan negatief is. Zeg je? je zegt: ik ga nu zometeen weer wat positief schrijven. Ja, dat dus is. Daarmee dat zeg dat je eigenlijk het dat politiek negatief is. Ja, uh, Ge geworden eigenlijk in Zandvoort. Nou ja, wat Ja, men, wat bedoeld wordt met politiek bedrijven is meestal dat je iets probeert te manipuleren en je zin door te drammen. Dat is wat nog ja. mensen onder politiek bedrijven de uitdrukking verstaan. Dus in die zin bedoel ik dat, uh, dat zo. En ik vind ook dat op dit moment de politiek in Zandvoort eigenlijk gewoon negatief is. Ja, ja dat komt. Wat de afgelopen tijd gebeurd is, vind ik een blamage. En ik vind het echt zonde dat een wethouder Gerard Kuipers in een dossier waar hij eigenlijk helemaal niets mee te maken heeft. Ja. Uh, en dat, dat vind ik het opofferen van kwaliteit voor politieke belangen. Ja, nou, ik vind het overigens wel te begrijpen dat, uh, dat hij, zeg maar, uh, gezien zijn uh, politieke standpunten uh, deze stap heeft genomen. Uh, het, of dat je het nou wel of niet met zijn partij uh, eens bent. Ik denk dat, uh, dat Gerard Kuipers best uh, heel veel gedaan heeft uh, voor Zandvoort en heel veel. Uh, ja, ik ja. zei altijd als grapje en dat vond hij een keertje niet zo leuk. Van ja, hij is toen uh, verkozen tot, uh, tot wethouder omdat iedereen dacht dat hij op de dorpsomroepen ging stemmen. Oh, is dat Kuyper, zo? Niet dezelfde naam. Oh, ja. We maar hebben het... trouwens net uh, op, uh, op het nieuws gelezen dat uh, de oud-VN-baas uh, Koffie Annan uh, is overleden. Oh. Hij is uh, 80 jaar uh, geworden. Nou, een markante uh, man ja, was dat inderdaad. Zeker weten. Hij had best wel wat ouder mogen worden. Ja, wat mij betreft ook. Maar goed, maar goed dit even terzijde. Uh, even terug naar Roy. Um, het schrijven valt je in het begin natuurlijk een beetje, een beetje zwaar. Maar nu wordt het wat makkelijker. N nou nee, het schrijven valt me op zich niet zwaar. Het was meer bij een punt van, oké, okay, welke toon sla je hier aan in Zandvoort. En welke onderwerpen. Ik heb ook geschreven um, uh, in het verleden. Uh, voor bijvoorbeeld de Mongol Messenger. Toen ik in Ulan woonde. Schreef ik daar Engelstalige artikelen in over de economie. Uh, restaurantrecensies en allerlei dingen. Dus het is me niet helemaal gegeven om... Oké, okay, uh, nee, nee dat, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja. Want je hebt dus wel een beetje ervaring met het schrijven van, uh, van artikelen. Ja, en ik heb in het uh, heel lange verleden in de campagne je teams gezeten voor landelijke politieke verkiezingen en ook dan leer je natuurlijk om uh, persberichten te schrijven, um, toespraken te schrijven en al dat soort dingen. Dus het is mij niet communicatie zit me wel in het bloed, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is wel leuk om te weten, uh, want ik vond uh, toen ik jouw eerste column uh, las, had ik zoiets van, dat heb je eerder gedaan. Ja, <laughs> dat dacht ik echt. Dus... Uh, maar goed, natuurlijk uh, niet te veel verklappen van alle onderwerpen die op jouw uh, lijstje staan. Want uh, ik hou ervan om uh, verrast te worden van nou, eens kijken waar we het vandaag over gaat hebben, um, ja, over die politiek, ik uh, heb er natuurlijk ook een uitgesproken uh, mening over. En het is gewoon jammer. En uh, de waan van de dag uh, wordt uh, de waan van de week en de waan van de maand. En op een gegeven moment uh, de waan van de zomer bijna. Want de gemeenteraad wordt al teruggeroepen voor r en... Uh, ja, zitten ze ineens in de vakantietijd uh, toch weer te vergaderen. Dat is jammer. Ja. Want alle andere positieve dingen die er dus ook gebeuren... dat sneeuwt een beetje onder, ook al is het heel warm. En uh, ik, ik vind ook dat dat anders zou moeten. Ja, ja ik denk ja, dat ja, dat... Ja, het met gewoon... name Gerard Kuipers <coughs> is natuurlijk altijd een enorme drijvende kracht geweest... Uh, in het toerisme van uh, Zandvoort. En uh, ja, uh, misschien... Uh, Jaap Kroon die... Uh, die ziet het als iets positiefs, of dat, omdat Gerard Kuipers tegen zijn bekleden tafels was. Maar uh, ja, het, het, je moet ook maar weer iemand terug zien te krijgen die dezelfde passie heeft voor het dorp. En die ja. ook de, dezelfde passie heeft in, in zijn werk. En uh, ja, dat, dat, is, dat zal een enorme uitdaging worden, lijkt mij. Ja, nou misschien dat we wel een column kunnen verwachten van, van Roy. Wie, uh, wie dan eventueel een uh, opvolger zou moeten worden van uh, Gerard Kappers. Nou, ik geloof niet dat het aan mij is in, in columns om daarvoor suggesties voor te doen. Maar je weet hoe dat is. Hè. Als mensen het heel hard gaan prijzen, uh, gaat er nooit iets niet. fout. Uh, ja. We hebben van de week op het Nieuws gezien dat het lijstje van Mark Rutte. Alle mensen die die... Maar die achter ging staan, die onverkort steunen, die zijn allemaal gesneuveld. Ja. Dus ik denk dat nou, we laten we nou, me me doen. Snuffert, ja. Uh, ja. Ja. Maar er ging er weer eentje bijna op zijn snuffert en goed. Ja. Uh, dit is... ik maar door. Wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen met mijn laatste column is eigenlijk gewoon die waan van de dag. Waarom moest de gemeenteraad terugkomen voor, uh, uh, uh, van reces om, om te gaan vergaderen over iets. Dit had het gewoon met rust gelaten. Uh, er worden geen belangrijke besluiten genomen want de, de, de gemeenteraad is op vakantie. Er wordt nergens over gestemd. Dat dossier had je ook gewoon even kunnen laten liggen. Kan iedereen bekoelen. Kan iedereen alle informatie tot zich nemen. En dan had je misschien een hele andere uitkomst gekregen dan dat je nu hebt gehad. Ja. Ja, dat klopt. En het is ook zo dat een uh, uh, gemeenteraadsleden behoorden een extra gemeenteraadsvergadering uit te schrijven. In dit geval was het de burgemeester die dat uh, gedaan heeft, omdat hij dat vond. Ja. Nou, vind ik raar. Uh, was... ik, ik mag me daarbij uitsluiten. Ik vind, uh, we hebben geen gekozen burgemeester. En met een niet gekozen burgemeester betekende dat je als burgemeester een achtergrondrol moet uh, vervullen, dienstbaar aan de gemeenteraad. Okay. Ja. Wij moeten het afsluiten. Want we moeten nog even gaan melden. Dat wij ermee stoppen. We hebben nog twee minuten. Oh, God, ja, We zit zitten hier gezellig Holland te kletsen. Roy hartstikke bedankt voor je komst. Heel fijn weekend nog. En wij gaan bedanken. Wij gaan bedanken Hotel Hoogland. Voor hun gastvrijheid. Hun koffie, hun gezelligheid, hun water, hun thee. Wij bedanken Jacques Jozef Duinmeijer. Voor zijn techniek. En Gert van Kuik. Voor de redactie en de eindredactie. Gerry Rutte, dankjewel Gerry. Gerry heeft de koffie ook geschonken vandaag. De presentatie was in handen van Koord Draaier. En natuurlijk Irene in de uh, Dankjewel Koord dat je de muziek uh, voor ons uh, verzorgd hebt. En uh, wij gaan eruit met een laatste nummer. En dat is. Fans Joy met de Riptide, de Flik Flik. Iedereen een fantastisch weekend. En tot de volgende keer. Dag.